Zes uur. Het NOS-journaal. IJsselaar Thomassen. Goedenavond. Turks protest in Den Haag tegen PKK. Dierenpark Emmen ontruimt, Naval Olifant. En zware nederlaag Feyenoord bij FC Groningen. Het weer overwegend bewolkt en een matige zuidwestenwind. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dinsdag weer meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. Enkele honderden Turken demonstreerden vanmiddag in Den Haag tegen de PKK. Aanleiding voor de demonstratie, de recente aanslagen... van de militante Koerdische beweging in het oosten van Turkije. Afgelopen zondag liep een demonstratie van boze Turken in Amsterdam nog uit de hand. Op en rond het Maliveld in Den Haag was dan ook veel politie op de been. Oké, okay, jongens, rustig... We gaan zo beginnen met. Loop naar de hel, PKK, dat betekent het. Laten we vandaag een mooie dag maken. Daar gaat het om. En geen provo provocatie. Dat is... Daar zijn de andere mensen op uit. Maar wij moeten niet uit op zijn provocatie. Misschien tussen ons zijn er ook mensen die willen een heleboel provoceren. Dus let goed op. Turkije! Turkije! Turkije! Turkije! Turkije! Nou nog even de vertaling erbij. Martelaren gaan niet dood. Het is voor onze vaderland. Turken. Tot Turkije! Dit is een boodschap voor iedereen. Zeg je? Dit is een boodschap voor al die PKK. Wij zijn hier, we staan hier voor onze vaderland. We zullen ook altijd voor onze vaderland staan. Wij zijn de zonen van Mustafa Kemal Atatürk. En ik ben de commando van Alpassan Turkesh. Dit is voor de Koerden. Dit is voor de PKK-Koerden. We staan hier gewoon voor onze land, voor onze eer. Wij laten zien dat we één zijn met de mensen in Turkije. Er zijn genoeg Turken op de wereld die zo naar Turkije kunnen gaan... ...en strijden voor zijn land. Zo, zo serieus zien jullie het wel? Ja tuurlijk. Ja? ja. tuurlijk. Echt als een aanval op jullie land? Ja, tuurlijk. Dat sowieso. Want er gaan, per keer gaan er gewoon 25 soldaten dood. Soms 30 soldaten. Volgende dag weer 2, 3. Op een gegeven moment ben je dat ook zat. Aan de andere kant zou je zeggen... de Turkse regering heeft al wraak genomen... Hè? door een tegenoffensief te starten. Niet genoeg. Alles plat maken. Maar wat wil je plat maken dan? Mensen die in de bergen zogenaamd strijden... voor een zogenaamde Tuzakjes, Koerdistan. Als je doorgaat, dan vind ik dat je afgeslag moet worden. Klaar. En jij vindt het belangrijk om die boodschap ook in Nederland te laten horen? Tuurlijk. Wij willen laten zien dat wij één zijn met de me mensen in Turkije. Wanneer het nodig is, kunnen wij zo naar Turkije gaan. Dat is helemaal geen probleem. We zijn nergens bang voor. We leven voor onze land, voor onze eer. Een bijdrage van Colette van Nuenen. Na afloop van de demonstratie was het onrustig in het Transvaalkwartier. Politie heeft er twee mensen aangehouden. Het dierenpark Emmen is vanmiddag ontruimd nadat olifant Ratsa in de gracht terecht was gekomen. Die gracht scheidt de bezoekers van de olifanten. Hoortvoerder van het dierenpark, Wiebren Landman. Goedenavond, meneer Landman. Goedenavond. Hoe is het met de olifant? Is hij er al uit? Nee, hij staat er nog steeds in. Hij is wel, uh, nou, je kunt zeggen, 20 meter verder richting stal gekomen. en is vervolgens ook weer 5 meter achteruit gelopen. Dus netto net is hij een klein beetje dichterbij gekomen. Maar dat betekent wel dat er uh, enig schot in zit. En hoe kon dit nou gebeuren? Uh, nou, er was een aantal olifanten die aankwam draven bij een voedingspresentatie van de verzorgers. En dan uh, ja, krijgen ze wat lekkers. En die ja, stormende olifanten hebben een razza ook geraakt. Die dicht bij de gracht stond en daardoor uh, is hij erin gevallen. En daarbij heeft hij uh, ja, een grote plek op zijn slurf, een bloederige plek. Dus hij heeft zijn slurf bezeerd. En uh, hij heeft een van zijn twee grote slachtanden afgebroken. Ja, en bij zijn val is ook een bezoeker gewond geraakt, hè? Uh, bij de... <coughs> ja, een, een splinter van, uh, van de slachtand uh, heeft een bezoeker geraakt. Maar dat is gelukkig uh, ja, een, een blauwe plek, een klein sneetje geweest. En uh, niks ernstiges. Waarom is het hele park nu ontruimd? Uh, nou, de... We hebben een, een, een gracht rondom de olifanten uh, om ja, bezoeker en olifant van elkaar te scheiden. Mm -hmm. En omdat Raza nu in die gracht staat, ja, is, er toch een, is men een stap dichterbij. En om alles voor te zijn en uh, alle moeilijkheden uit te sluiten... hebben we besloten om het dierenpark te ontruimen. U zei net, uh, uh, hij is uh, uh, een stukje dichter opgeschoven naar de stal. Kan hij er op eigen kracht weer uitkomen? Hij, uh, hij hoeft eigenlijk alleen maar rond te lopen en uh, aan het eind van de, van de gracht hebben wij een, uh, ja, een deur die we zelf open of dicht kunnen zetten. En normaal gesproken is die dicht, uh, maar die kan nu open en als Radza daar maar naartoe loopt, dan komt hij vanzelf in de stal terecht waar een hele kudde olifanten op om staat te wachten. Ja, zijn die onrustig? Uh, nou, als er iemand in de kudde mist, dan uh, ja, daar zijn olifanten altijd wat onrustig van. Radza zelf is wel erg rustig, die, uh, nou is hij ook een rustig type en... Maar uh, ja, daarin is hij eigenlijk nu die in de gracht staat niet anders. Hmm. Twee jaar geleden viel er ook al een olifant in de gracht. Annabel, die dat moest komt, toen ja. worden afgemaakt. Wat is het verschil met nu? Nou, Annabel, die, die bleef liggen in de gracht. En uh, ja, achteraf bleek dus dat hij een, een wervel gebroken had. En uh, die, die, dat hij verlamd was geraakt aan de, aan de achterpoten. En uh, nou, ja, Radza loopt keurig uh, in de gracht op en neer. Dus daar... Uh, dat is een, een heel andere situatie. Vroeger of later, vanavond, vannacht of morgenochtend... komt Ratsa daar gewoon uit? Ja. Oké. Okay. Meneer Landman, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Succes. Dank u wel. De Selectus-debuutprijs is toegekend aan schrijver Peter Buwalda... voor zijn boek Bonita Avenue. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. De winnaar over zijn prijs. Ik, vind het, ik ben gewoon blij dat het in een goede aarde valt. En dat heb je dus niet in de hand. Want een aantal keren valt het niet in een goede aarde. En, en soms wel. En dat is alleen maar leuk. Vorig jaar ging de Selectus-prijs naar Franca Treur... voor haar boek Dorsvloer vol confetti. Peter Buwalda staat met zijn Bonita Avenue... ook op de shortlist van de ACO-literatuurprijs. Die wordt morgen uitgereikt. Dit is het NOS journaal. Het is Johan Een maand voor de parlementsverkiezingen in Rusland is op internet een opvallend filmpje opgedoken. Hoofdpersoon is Dennis Agashin, lid van het hoofdbestuur van Verenigd Rusland, en dat is de partij van Poetin en met VdF. Correspondent Kisia Hekster in Moskou. Kisia, wat is er in dat filmpje te zien? Je ziet op dat filmpje hoe die 35-jarige burgemeester van Izhevsk... een uh, stad in de Oeral... hoe die voor een, stad, uh, hoe die voor een uh, zaal voor bejaarden een toespraak houdt... waarin hij hen belooft dat er geld kan komen voor een vereniging van bejaarden... Mits zij op zijn partij Verenigd Rusland stemmen. En hij legt dat als volgt uit. Hij verbindt daar concrete bedragen aan. Mocht er in de stad Isevsk tussen de 51 en 59 procent van de mensen op Verenigd Rusland stemmen. Dan kunnen de bejaarden 500.000 rubbel tegemoet zien. Dat is ongeveer 11.000 euro. En als er meer dan 60 procent van de stad op Verenigd Rusland gaat stemmen. Kan dat bedrag verdubbeld worden naar een miljoen rubbel. Zo'n 20.000 euro. En zegt hij erbij, als er minder op mij gestemd wordt, dan kunnen jullie dat geld wel vergeten. Er is een uh, dame die zegt, maar dat mag helemaal niet wat u doet. U, ver, uh, u overtreedt hiermee de kieswet en onze grondwet. En dan zegt deze burgemeester, nee hoor, helemaal niet. Ik ben lid van het partijbestuur van Verenigd Rusland. Zo gaat dat tegenwoordig in het moderne Rusland. Je moet ge steunen geven aan de Partij van de Macht en dan kun je financiële steun terug verwachten. Ja, zo gaat dat. Maar komt het dan vaker voor... Nou, er wordt wel in het algemeen aangenomen dat dit soort dingen inderdaad op vrij grote schaal gebeurt. Daar wordt er ook wel rapporten over geschreven. Maar dat het zo in de openbaarheid komt, dat is toch vrij uitzonderlijk. En het geeft eh, toch wel teken van dat het met die parlementsverkiezingen volgende maand wel eens niet eerlijk zou kunnen gaan verlopen allemaal. Eh, dat wordt dus in het algemeen wel aangenomen. Maar ik denk dat naar aanleiding van dit filmpje dat Verenigd Rusland toch wel daarmee in zijn maag zit, dat het zo openlijk gebeurt. En en ook zo schaamteloos. Mm -hmm. Hoe zijn de reacties eigenlijk... Nou, het is hier ook zondag, dus er zijn nog niet zo heel veel reacties. Wel wordt het filmpje meer en meer bekeken. Het is dus stiekem opgenomen op een mobiele telefoon. En de reacties van de mensen die liegen er niet om. De partij van Verenigd Rusland die wordt hier ook wel... de partij van oplichters en dieven genoemd. Juist ook vanwege de fraude. En in dat kader past dit natuurlijk ook. Verder heeft Verenigd Rusland laten weten dat deze burgemeester op persoonlijke titel heeft gesproken. Zeker niet namens de partij. Maar je moet ook niet vergeten, dit filmpje heeft op internet zijn weg gevonden. Heel veel Russen hebben helemaal geen toegang tot internet. De media, die doen hier zelf censuur. Dus zoiets is eigenlijk ook helemaal niet op grote schaal bekend in Rusland. Dus ik denk dat, uh, dat de ophef die erover zal ontstaan... dat die nog wel even op zich zal laten wachten. Kiesja Hekster in Moskou. Een Israëlische vrouw heeft 4,5 jaar cel gekregen voor spionage. Ze had tijdens haar dienstplicht tussen 2005 en 2007... geheime documenten over het optreden van het Israëlische leger... in de bezette gebieden doorgespeeld aan een journalist van de krant Haaretz. Ze had ook levenslang kunnen krijgen. Maar omdat ze een bekentenis heeft afgelegd... wordt ze niet beschuldigd van het in gevaar brengen van de staat. De journalist wordt niet vervolgd omdat hij alle stukken heeft teruggegeven. De vliegtuigen van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas... blijven nog tot morgenmiddag aan de grond. De arbitragecommissie die is ingesteld door de regering... heeft bevolen dat Qantas morgenmiddag weer vluchten uitvoert. Piloten en grondpersoneel voeren al weken actie voor meer loon. Maar de directie weigert dat. Gisteren besloot de directie na weken van prikacties van het personeel... alle vliegtuigen aan de grond te houden totdat het loonconflict voorbij is. Over de hele wereld zijn duizenden passagiers van Qantas gestrand. Het is een grote maatschappij met meer dan 30.000 personeelsleden... en ruim 250 vliegtuigen. Sport. Koploper van de Eredivisie AZ speelt op dit moment uit bij Heracles. Everton Napel is er al gescoord. Het wachten is nog altijd op doelpunten met nog acht minuten op de klok. En uh, Herakles probeert wat onder de druk van uh, AZ dat beter speelt. De hele wedstrijd eigenlijk al superieur is aan de ploeg uit Almelo. Probeert Herakles eronder uit te komen. Maar op dit moment een aanval weer van, uh, van AZ met uh, Benschop aan de bal. Benschop die in de ploeg is gekomen voor Eltidoor. Maar dan omschakeling bij Herakles. En eens kijken of de ploeg uit Almelo in de aanval kan gaan. Het is Duarte die de bal even terug speelt naar Looms. Looms de linksachter die een moeilijke wedstrijd speelt vanavond tegen Berens. De lange bal naar Plet. Plet uh, is de de bal dan weer kwijt, dan heeft Duarten hem en dan is het gevecht weer op het middenveld. Werdenbloem, Elm speelt de bal dan naar Benschop. Benschop, vastgezet door Van der Linden en dan gaat de bal weer over de zijlijn en mag AZ gaan ingooien. Ja, het wachten is hier op doelpunt en de vraag is, gaat AZ er nog met de drie punten vandoor of gaat het hier twee punten in Almelo laten liggen? We zullen het afwachten, vooralsnog is het 0 tegen 0. Feyenoord staat niet meer in de top 5 van de eredivisie. Het uitduel met Groningen werd een afstraffing voor de club. Het werd 6-0. Een groot verschil met het spel van Feyenoord een week geleden tegen Ajax. Trainer Ronald Koeman kan het niet verklaren. Dat is vaak het vreemde in het voetbal. Dat het in een aantal dagen zo weer anders kan zijn. Ja, en, en vandaag is het natuurlijk extra pijnlijk omdat de uitslag zeer groot is. Nou, ik heb het niet vaak uh, meegemaakt uh, waarin het tegenstander acht keer op doel schiet. En waarin ze zes goals maken. Dus uh, het rendement van Groningen was, uh, was grandioos. En of Groningen nou zo effectief was of Feyenoord te slap. Aan het eind van de wedstrijd stond er dus 6-0 voor Groningen op het bord. En was trainer Pieter Huistra natuurlijk dik tevreden. Nou, ik vond ons aardig, ik vond ons goed spelen. De goede spelopvatting, uh, maar het aller, allerbelangrijkste is... Uh, bij een goede spelopvatting moet ook een goede uitvoering zitten. En uh, ja, dat heb ik zeker in de eerste helft uh, op een hele goede manier... Uh, op een overtuigende manier heb ik dat gezien. Er werden nog twee wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Vitesse won bij de Graafschap met 1-0. NEC was met 3-1 te sterk voor FC Utrecht. Verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB. Files in het noorden op de A7 Heerenveen-Groningen. Zijn werkzaamheden tussen Leek en Hoogkerk, 4 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij beklappend Raasdorp, 2 kilometer ook werkzaamheden op de A50 Os richting Arnhem Fortknopen Ewijk drie kilometer. De hoofdpunten van het nieuws op het Malieveld in Den Haag is een pro-Turkse demonstratie rustig verlopen. Twee mensen zijn aangehouden. Dierenpark Emmen is ontruimd omdat er een olifant in een greppel terecht is gekomen. En in Rusland is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe iemand van de partij van premier Poetin stemmen koopt. Tot zover dit uitgebreide NOS journaal. Zometeen de VPRO met plots.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 Terwijl in Los Angeles John de Mol's voice kijkcijferrecord scoort, beleeft Joop van der Ende in New York zijn eerste Broadway-hit. Wat is het toch waardoor ze zo succesvol zijn? Met onder andere Christina Aguilera, Linda de Mol en André van Duin. John en Joop samen, zoals we ze niet eerder zag in de tv-show vanavond, 10 voor half 10, Nederland 1. Vandaag.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 Oostenrijk, je doel bereikt. Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stijn. Mooi, vind ik. Dat was mijn vader, mijn moeder. En dan de jongste ging bij mijn vader. En dan werden mijn oudste zus en ik gedrapeerd. Nou, ze is een redelijke familie, toch? Dit is Hampie Meurs. Ham, Hampie? Uh, ja, Hampie. Dat is niet de naam die ze van haar ouders heeft gekregen. Maar zo heet ze wel. Zo noemt ze zichzelf althans. Okay. Al ja. meer dan 60 jaar. In elk geval, Hampie liet me een oud-familiealbum zien... met zwart-wit foto's. Ze was een jaar of twee... Mm -hmm blond, met een strik in het haar, een wollen truitje aan. En ik vroeg haar bij het zien van die foto's... wat zie jij nou op die foto's wat ik niet zie? Dat ik een heel schattig meisje was. Ja, dat klinkt heel raar. Dit is een foto ook. En dan denk ik, wat een schatje. Het ja, is een ontzettend leuk kind. Heel ernstig, heel, heel schattig. Ja, ik vind mezelf niet zo'n feestelijk, iemand. Ik vind mezelf best een grappig kind. Of niet? Waar, waarom zou ze zich een schwezenlijk iemand moeten vinden? Dat als kind, dat blijkt alles te maken te hebben met haar moeder. Ja, mijn moeder vond me heel lelijk. Ja, echt heel lelijk. Dat zei ze ook altijd. En dat vond ik als kind nogal erg. En dan vroeg mijn moeder wel eens aan de dokter, ja... Dit is het, toch eigenlijk niet echt ons kind, hè? Die is zo anders. Je eigen moeder. Ja, hier, je eigen moeder. Ja, en het, het erg is, dit bleef niet alleen zo tijdens haar jeugd. Ze heeft eigenlijk haar hele leven een vrij moeizame relatie gehad met haar moeder. Om het zachtjes uit te drukken. Haar moeder is heel charmant, heel geestig. Kon goed verhalen vertellen blijkbaar, maar ze kon ook verschrikkelijk zuigen. Dan zei ze... Goh, ik vind het zo, zo erg dat je alleen maar in het onderwijs hebt gezeten. Zo zielig voor je. En dat het ook nog fout is gegaan hè? En dat je ook nog kanker hebt gekregen. Zo zielig voor je. Ja, want die andere twee... <laughs> dan kijk ik het verhaal. Wat een gelukstory en kinderen en een carrière en alles en zo. En dat is echt terg. Het ging zelfs zo ver dat ze haar moeder wel eens halverwege het kerstiné. gewoon weer terug naar huis hebben gebracht omdat ze zo onmogelijk deed. Echt? Ja, oh, en haar moeder was toen al hoogbejaard. Ik kon af en toe zo kwaad, als kind al zo kwaad op te worden. Ja, ja en ze is dood, dus ik kan me nooit meer kwaad maken. Heerlijk. Ik vind het heerlijk dat ze dood is. Echt waar. Ik vind het ook dat het heel lang geduurd heeft. 97. Dat is heel lang, hoor. Ze heeft ook nooit echt afscheid van haar moeder. Totale afscheid genomen. Dat is nu gebeurd. Nou, Het bizarre is, het bleek dat ze eigenlijk heel erg goed contact heeft gehouden met haar moeder tot het einde... Ze ging bijvoorbeeld elke week met haar ijsjes eten... op het Museumplein Amsterdam. En elke week hadden ze slaande ruzie. En ze liet mijn ingelijste foto's zien... waar ze samen met haar moeder op een bankje zat. En dan ja, staat ze gewoon... hele vrolijke foto's, ja. Hartstikke vrolijk zien ze eruit. Aan de ene kant hadden we echt heel vaak bonje. En aan de andere kant, als je die foto's ziet, denk je... wat een leuke moeder met wat een leuke dochter. En het gekke is... Ik mis het ook nu. We hadden het toch ook heel leuk samen. Ze dus ja. was best heel leuk. Je houdt de foto voor mijn neus om het te bewijzen. Oh ja, maar dat kan niet zo te zijn. Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. En deze keer is dat familiealbum. In elke familie zitten drama's verborgen die je niet ziet op de foto's die eigenlijk alleen bekend zijn bij de familieleden zelf. En vandaag in plots portretten van families zoals ze werkelijk zijn. Dus niet die plaatjes van glimlachende mensen, maar beelden van binnenuit... als de camera's alweer verdwenen zijn. Met alle dubbele gevoelens die families oproepen. Ja, en voordat we naar onze eerste acte gaan... eerst naar Heracles, AZ, Everton Apel. Er is gescoord, Plotsklaps. Plots is er gescoord door AZ, door Adam Maher in de 88 e minuut. Hij vrommelde de bal langs doelman Pasveer van Heracles... naar een knappe actie in het strafschopgebied. En dat betekent dus dat de koploper hier het weekend hele goede zaken kan doen... als Heracles er in de allerlaatste minuut tenminste niet in slaagt om nog tegen te scoren. Een lange bal van doelman Pasveer wordt verdedigd door Rijn. Opgepikt door de middenvelders van Heracles van der Linden. Brengt de bal naar Plet. Plet wordt in de rug gelopen en scheids aan de liesveld. Geeft een vrije trap aan Heracles in de absolute slotfase van deze wedstrijd. Hij wordt belaagd, de arbiter van dienst door de spelers van AZ die natuurlijk niet willen dat er nog een doelpunt wordt gescoord door de zwart-witte formatie uit Almelo. Want als AZ hier wint, dan doet het dit weekend uitstekende zaken. Want gisteravond een kilometer of 15 hier vandaan speelden Twente en PSV gelijk. En als AZ dus wint dan haalt het drie punten hier weg uit Almelo en slaat het een gat van maar liefst zes punten met Twente en PSV. Maar het kan nog gelijk worden als Willy Overtoom of Duarte uit deze vrije trap gaat scoren een meter of 25 van het doel van Esteban, de doelman van het is denk ik Overton die die vrije trap gaat nemen. Dat doet hij. En hij gaat naast het doel. Tot uh, verdriet. En uh, ja, tanden knarsen van de fans van Herakles. En tot opluchting. Van de kleine aanhang van AZ. Maar nog altijd is het gevaar voor AZ niet geweken. Want Heracles mag een corner gaan nemen. Terwijl de extra tijd er eigenlijk al op zit. Is ook Doelman Pasveer mee naar voren gekomen. En komt die corner van de linkerkant door Willy overtoom. Het is de allerlaatste mogelijkheid voor Heracles om langs zij te komen. Dat lukt niet. Denk ik misschien toch nog Kwanza. En dan is het Pasveer die probeert zijn, doel, zijn doelpunt te scoren. Het gebeurt in een soort chaotische slotfase En dan blaast Richard Liesveld. De van dienst voor het einde. AZ wint hier een uh, knappe uh, uitoverwinning op Heracles in Almelo. Een zwaar bevolgde zege. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan is die overwinning verdiend. En wordt Gert-Jan Verbeek, de coach van AZ, door zijn spelers geknuffeld. Adam Maher, de maker van het doelpunt natuurlijk ook. En AZ is de absolute winnaar. Niet alleen van deze wedstrijd, maar ook van deze speelronde dit weekend. Wat het slaat een gat van maar liefst zes punten met de nummer 2 PSV CQ FC Twente. Dankjewel, Evert ten Apel. Chris, ja. waar waren we ook weer mee bezig? We waren bezig met het thema familiealbum. Oh ja. En dan vraag ik me af, kijk jij ja hier nog wel eens in familiealbums... fotoalbums van vroeger? Jawel, ja. ja, ja nou, het is ook bij mij een soort van noodzaak... omdat waar andere mensen een soort jeugdherinneringen hebben zitten... heb ik zoveel witte plekken <lacht> dat ik die foto's ja. gewoon echt gewoon nodig heb... om mijn jeugd te reconstrueren. Nou, en dat is precies wat ik heb... En de laatste tijd kan ik me niet voorstellen hoe het is om dus die beelden niet te hebben. Dat je alleen maar herinneringen hebt en dus niet die tastbare foto's. Je bedoelt, als je helemaal geen foto's hebt? Ja, dat komt omdat ik een man heb ontmoet met een verraderlijk Brabants accent overigens. En die kent zijn familie alleen maar uit zijn herinnering. Voordat hij geadopteerd werd. Die heeft dus geen foto's. Helemaal niets. Maar wel herinneringen. Herinneringen, ja. Van dingen die je niet kent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 Dat, dat gemis is er niet meer. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En het thema is familiealbum. Portretten van families zoals ze werkelijk zijn. Chris, mag ik jou iets vragen als, als vaders onder elkaar dit keer? Ja, dat mag. Ben je wel eens bang dat je nu iets doet in de opvoeding... Uh, wat je kinderen je later kwalijk gaan nemen als ze groot zijn? Uh, uh, ja. ja um, want uh, um, ik ben gisteren uh, naar het theater geweest. Met opa en oma en mijn twee zoontjes. En op het allerlaatste moment heb ik de jongste van zeven um, bij de arm genomen. En gezegd, je bent zo druk, je bent zo moe. We gaan niet naar binnen toe. We gaan niet kijken naar het toneelstuk. Toen zijn wij met z'n twee alvast naar huis gegaan. En ik merkte dat ik in de tram al probeerde te peilen bij hem. Hoe erg dat aankwam. En hoe hard ik dat weer zou terugkrijgen later in mijn leven. Ja, want ik, ik heb zo. Ik, ik, heb, nou ja, ik heb nog maar een jaar, een dochtertje. Maar ik vraag me zo af. van Wat, ga, wat doe ik nu? Wat ze me straks gaat verwijten als ze ouder is. Allemaal dingen die ik in mijn hoofd had. Dat ik te streng ben. Er te weinig aandacht geef. Te veel met mezelf bezig ben. Het erge is. Je hoorde het toen. achter. Ik kan, kan er nu over nadenken, maar je hoort pas achteraf, hoor je wat je fout hebt gedaan. Ja, je kunt er niets aan doen. Ja, hier echt. En er gebeurt van alles. Ja. Dan hoop je maar dat je tegen die tijd ja. eenmaal, als ja, dat maar zover, is <laughs> dat je met die kritiek kan delen als je het voor je kiezen krijgt. Ja. We gaan naar acte 2. Och kindje toch, een verhaal gemaakt door dittegemensing. Betty, Hilly, Tres, Liddy, Peter. Wil, Ike en Marieke. Betty, Hilly, Tres, Liddy, Peter, Kees, Wil, Ike en Marieke. Dat rijtje kwam vaak in zijn geheel voor. Mijn moeder, als ze iemand wilde aanroepen... dat ze vaak met die trits begon al. En tot ze hem had. En ja, dat duurde het even voordat ik aan de beurt was. Betty, Hilly, Tres, Liddy, Peter, Kees, Wil, Ike en Marieke. Ike is nummer acht in een ouderwets katholiek gezin. Haar zeven oudere broers en zussen zijn eigenlijk halfbroers en halfzussen. Ze hebben een andere moeder die tijdens de hongerwinter is overleden. En als de moeder van Ike trouwt met haar vader, neemt ze een belangrijk besluit. Zij heeft zichzelf de belofte gedaan... om die zeven kinderen op te voeden als haar eigen kinderen. We hebben ook nooit over halfzussen of halfbroers gepraat. Dat was bij ons een onbestaand begrip... Het was één familie en daar heeft ze ontzettend de best voor gedaan... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar het contact tussen Ike en haar moeder is koel, cool, koud. Haar moeder is streng. Ze slaat nooit een armen om haar heen. Vraagt niet hoe het met haar gaat. En ze merkt het niet als Ike zich niet goed voelt. Als achtste kind mag Ike zich niet in discussies mengen... terwijl ze dat graag doet. En ze draagt de oude kleren van haar grote zussen. Ze krijgt nooit nieuwe... Er is altijd een zekere afstand gebleven tussen ik en haar moeder. Maar ze praten er niet over. Tot het moment dat haar moeder ziek wordt. Ze heeft kanker. We hebben haar in huis gehaald en haar met z'n allen om beurten verzorgd. Dat was natuurlijk allemaal heel emotioneel. Uh, het liep naar het einde. Uh, het was mijn beurt. Dus ik zat bij haar en... Uh... Zij vroeg mij of ik haar uh, sieradenkistje uit de kast wilde halen. Uh, zij pakte een uh, ring. En die zei, nou, volgens mij vindt dit Betty het heel mooi. En dan is dat voor Hilly en dat is voor Trace en dat is voor Liddy. En, is... en pas toen zij het hele rijtje van bovenaf afging... En ik, als achtste aan de beurt kwam... drong tot mij door wat dit, wat dit was en wat dit altijd was geweest voor mij. Onmiddellijk heb je het gevoel, oh, dan begint het weer. Nee, niet weer. Dat kan nu niet, weet je wel. Dat, dat kan nu niet. Nou ja, ik was gewoon kwaad natuurlijk. Ik was razend kwaad. Dat ze op dat moment weer met die trits begon. En opeens zag ik in een flits dat dit het was... wat altijd tussen haar en mij had gestaan. Die oude belofte om alle kinderen te nemen als haar eigen kinderen. Ik slinger in haar gezicht uh, dat het deze keer zo, zo niet zal gaan... Als ze zich dat wel had gerealiseerd ooit. Dat ik haar echt de oudste was. En ik zie dat het uh, in haar gezicht slaat. En dat ze opeens voor het eerst zich realiseert... wat er al die jaren aan de hand is geweest. En toen ze zei... Ach, kindje, toch. Wist ik... Dat ze, dat, dat ze het nu wist. En dat was, uh, ja, dat was een uh, groot geluksmoment voor mij. Och, kindje toch. we zijn is natuurlijk niet alleen het resultaat van de keuzes die onze ouders hebben gemaakt. Het gaat eigenlijk veel verder terug naar onze grootouders, onze overgrootouders. Ga zo maar door. Ja. Het volgende verhaal begon vier generaties geleden, maar werkte door tot op de dag van vandaag. Akte drie, schilderijtjes. Een verhaal gemaakt door Stefan Heidendaal. Ik bewaar alles. Ik kan nooit iets twijfel gooien, want ik kan het altijd nog gebruiken. Als ik een kalender heb en uh, daar zit zo'n uh, zo mooi uh, rolletje ijzerdraad in. die kalender is niks, maar haal ik dat ijzerdraadje eruit. En gegarandeerd komt er dag dat ik dat ijzerdraadje weer gebruik. En dat je altijd hebt van uh, uh, wat je bewaard en wat je hebt, hoef je niet te kopen. Dat doe ik. Dus je blijft altijd een eeuwig zuinig en uh, ja, toch ergens ook... Bezorgd om slecht te teden, dat toch wel. Ik zit met mijn moeder in de schemerige bijkeuken. Het is er benauwd vol met spullen. Overal zijn boeken en papieren opgestapeld. In grote eiken lijsten hangen twee antieke fotoportretten. Voornaam geklede mensen staren ons aan. Onbedoeld hebben zij de basis gelegd voor mijn moeders verzamelroede. Het zijn mijn overgrootvader een overgrootmoeder. Ik vind het een statige man met een, uh, een grote snor en een sekje. En ernaast uh, hangt een uh, mevrouw die erg oudelijk gekleed is... maar ze was op die foto 50 jaar. Hij was architect, bouwkundige. En uh, in die tijd werd ook nog zelf meegebouwd. En uh, hij heeft bijvoorbeeld in Valkenburg de Wilhelminatoren gebouwd... Aangetekend. En, en de will toren voor mensen die niet uit Valkenburg komen? Dat is een zeer markante toren die uh, uh, bovenop een berg staat. Er is een, een groot kruis op wat verlicht wordt. En als je op Valkenburg binnenkomt in de avonduren, dan is dat wel het eerste wat je van Valkenburg ziet. Dus dat is eigenlijk de toren van open. Dat is, dat kun je zo wel noemen, ja, de toren van opa. Je krijgt nog een soort mijn... trotse glinstering in je ogen. <laughs> maar mijn trotse, ooit zo voorname familie... zou in heel andere omstandigheden terechtkomen. We hebben nooit honger gehad, maar ik weet wel dat we bijvoorbeeld... Met zeven mensen op vrijdag moest er een vis gegeten worden, twee haringen hadden. En dan kreeg je aardappels met een kwart haring. En uh, we moeten morgen ook nog hebben. Dus altijd uh, zorgen om, uh, om morgen of er dan ook nog wel genoeg was. Hoe arm waren jullie dan? Arm. Erg arm, ja, denk ik wel. Ik denk wel dat we erg arm waren we kregen elf gulden per week van de gemeente. Zo noemde men dat. En uh, ja, uh, mijn moeder had last van aan bij. En die had zelf gekocht in toiletpapier. Want vroeger veegde met een krantje gehad af. En uh, nou... Je moest altijd alle rekeningen inleveren. En dan stond er een kruisje, een kruisje bij. Dit is overbodig luxe. De zaal voor... De, en dat was over en toiletpapier was overbodig luxe. En als het nog eens voorkwam, werd het gekocht op je uitkering. Mijn familie had bijna niets in die tijd. Maar ze hadden één houvast. Twee schilderijen van onschatbare waarde. Het was eigenlijk eh, het enigste wat je had, wat je misschien ooit ten gelde kon maken. 1899. Mijn overgrootvader, Alphonse Privo heeft al drie kinderen als zijn vrouw overlijdt. Hij vraagt Maria Zilver een tante in huwelijk. Een meisje van begin twintig. Maria is zijn huishoudster. Het zoekt huwelijksaarzoek... Zo is mij verteld, was het volgende. Als jij goed genoeg bent om mijn huishouden te voeren... dan kun je ook met me trouwen. Dan ben je ook goed genoeg met me te trouwen. En wil je dat dan? Maria trouwt met Alfons, een man die bijna dertig jaar ouder is... en samen krijgen ze nog drie kinderen. Jarenlang stromen de opdrachten binnen. Maar dan begint zijn architectenbureau langzaam in de problemen te komen. Iets waar mijn overgrootvader zich maar moeilijk aan kan aanpassen... Ik heb het idee dat hij niet zo zakelijk was. Eh, want als er eh, rekeningen open stonden... dan zei je, ja, maar die mensen hebben het nu erg moeilijk. Dat komt wel. Hoe slecht de situatie financieel is, wordt pas echt merkbaar... als de broer van Maria overlijdt en vier kinderen achterlaat. Op verzoek van de kerk worden de jongens in huis genomen. In totaal brengt dat het aantal kinderen dus op tien... Tot overmaat van Ram klopt een andere broer aan voor hulp... bij de verzorging van zijn ernstig zieke vrouw. Geld heeft hij niet, maar wel een vergoeding in natura. Hij had twee schilderijen die zeker veel waard zouden zijn... en die eventueel ten gelde gemaakt konden worden. En die schilderijen die waren in doeken gedraaid... Er waren, waren geen grote schilderijtjes, kleine schilderijtjes. Die waren in doeken gedraaid. Men heeft daarnaar gekeken en ze toen in een in, in ladekast gelegd. De schilderijtjes worden aanvaard als betaling. De zieke vrouw en haar man trekken in bij het gezin. De zorg voor de uitdijende familie kost handenvol geld. Terwijl de inkomsten alleen maar omlaag gaan. En dan overlijdt Alphonse Privo. Er blijken schulden te zijn en het huis wordt gedwongen verkocht. Mijn overgrootmoeder blijft berooid achter met haar kinderen. De eens zo trotse familie Prevot is in armoede vervallen. En het zal zeker 40 jaar duren voor ze daar weer uitgeklommen zijn. Maar op miraculeuze wijze overleven de schilderijtjes niet alleen de crisis van de jaren 30, Ook in de oorlog blijven ze verkoop bespaard. In de jaren daarna balanceert de familie iedere keer op de rand van de financiële afgrond. Alleen als de nood heel hoog is, wordt overwogen de schilderijtjes van de hand te doen. Maar het komt er elke keer net niet van. Ik denk omdat dat het enige echte kostbare. een soort. levensverzekering was. Voor als, als iemand uit het gezin echt nog, nog eens wegviel. En dat er gewoon helemaal geen inkomen was. In 1955 overlijdt Maria Prevot en neemt een van haar dochters, mijn oma... een voor de familie ongekend gedurfd besluit. Toen zei mijn moeder van, nou weet je wat, wij gaan ze eens ophangen. Het zijn toch leuke schilderijen, een soort aardappeleters, hè? zoiets is het. En... Uh we gaan ze gewoon ophangen en dat is toen, toen gebeurd uh, tot we gingen behangen en uh, uh, toen viel er een schilderijtje en toen viel de lijst kapot en toen zagen we dat het een kartonnen schilderijtje was, heel mooi wel gemaakt op, linnen, op met, met een linnen profiel maar het was gewoon karton Ik denk dat, dat, dat die tantes en, en mijn moeder en mijn oma al zoveel hadden meegemaakt dat, ze, dat het ze eigenlijk niet eens meer zoveel kon, kon schelen. In die zin van, nou ja, we hebben al die tijd zonder, zonder gedaan. En dus we komen voor de ook zonder, wel daar. De schilderijtjes krijgen een nieuwe goudkleurige lijst. Voor het eerst komen ze op een plek te hangen waar iedereen ze kan zien. We hebben er altijd naar gekeken. En als er iets gebeurde in de familie op financieel gebied... dan zei ze, we hebben nog altijd onze schilderijen. Hè? We, kunnen er, we kunnen er nog kopen. Dus... Mijn moeder vertelt het lachend. Alsof de armoede iets is van lang geleden. Maar eigenlijk is die nog heel dichtbij... Ik weet zeker dat, eh, dat eh, al die bewaarderigheid van mij, dat dat voor een, voor een heel groot gedeelte komt vanuit de armoede, vanuit mijn jeugd, vanuit, vanuit die situatie, dat weet ik zeker. En tussen alle spullen die mijn moeder bewaart, staan op de boekenkast de twee schilderijtjes. Dus eens pakken. Ja, pak ze maar. Gaat ze niet vallen, want dan zijn ze kapot. Dit <lacht> <lacht> zijn ze. Dit zijn ze. Uh, op de ene staat is een soort omgekeerde ton waar een grote uh, keramiek schaal op staat... Er zitten drie mensen om je heen. En die zitten met een lepel uit die schaal te eten. Uh, het is blijkbaar een oud huis, want het is niet helemaal gestukt. Uh, je ziet door... Bij de vensterbank zie je nog de stenen doorkomen. Met de en, andere schilderij? En het andere schilderij... Het zijn volgens mij dezelfde mensen als het ene schilderij. En het schijnt wel tot ze welvarender zijn geworden, want het huis ziet er ook beter uit. Dus eigenlijk dit, dit vertelt een soort geschiedenis van, van naar armoede welgestelder worden. Ja, dat weet ik niet, hè. Het kan ook zijn dat ze het slechter hebben gekregen. Je kunt het ook omdraaien, dat ze eerst in goede doen waren en toen naderhand uit hun schotel op pap moesten eten. Maar dan zouden ja. deze schilderaadjes precies de familiegeschiedenis vertellen. Ja, als je het omdraait wel, hè. Plots werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baaienma, Bente Hamel, Stefan Hellendaal, Esma Linneman, Ditte Mensink, Jitske Musche, Jennifer Pettersson, Jair Stein, Laura Stek, Stef Visjager. Techniek was in handen van Alfred Koster. En plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze website om een reactie achter te laten of de verhalen nog eens te beluisteren. vpro.nl. Plots. En we zoeken ook natuurlijk nieuwe verhalen. Uw persoonlijke verhaal over wonderlijk verzamelgedrag... en collecties die het leven gaan beheersen. Stuur ze op naar plots.vpro.nl. Voor onze aflevering Verzamelaars. Volgende week instituut Eetserda, straks Bureau Buitenland met Harm Edebordje. En Plots is er weer op de laatste zondag van de maand. Valt volgende maand op 27 november, kwart over zes weer. Het thema is dan dromen. En omdat deze muziek er echt om vraagt... mag het van mij, eer, want je wilde eigenlijk stiekem nog iets doen... wat je eigenlijk niet mag doen als radiomaker. Ik heb het in tien jaar bij de radio ook nog nooit gedaan. Mag ik zeggen, je wilde groeten doen. Ik Je wil groeten doen aan mijn familie. Dus dat past alweer bij het thema. Ik wil inderdaad de groeten doen aan mijn broer en zijn vrouw. Mijn broer heeft namelijk vanmiddag een derde meisje gekregen. Zij het Rivka.